Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een deel van de bruggen in Amsterdam is er zo slecht aan toe dat ze dreigen in te storten. De hoofdstad begon vorig jaar met het in kaart brengen van 829 bruggen. Daarvan zijn er nu 21 volledig onderzocht. En bij 10 bruggen zijn maatregelen genomen om instorting te voorkomen. Verder blijkt uit onderzoek dat zoals gevreesd de meeste kademuren ook moeten worden vernieuwd. Terstel van de bruggen en kademuren in Amsterdam gaat waarschijnlijk honderden miljoenen euro's kosten. Het bureau kredietregistratie krijgt een boete van 830.000 euro van de autoriteit persoonsgegevens. Het bureau dat schulden zoals leningen en betalingsachterstanden registreert, belemmerde volgens de Privacy privacywaakom mensen bij het opvragen van hun dossier. Wie tot een jaar geleden snel zijn documenten wilde inzien moest betalen. Wie dat weigerde moest bijna een maand wachten en kon zijn dossier maar één keer per jaar inzien. En dat is in strijd met de privacy wetgeving. Inmiddels is inzage in alle gevallen gratis. Er loopt nog een rechtszaak over de boete. Israël wordt volgens premier Netanyahu getroffen door een tweede coronagolf. Daarom worden de beperkende maatregelen weer uitgebreid. Nachtclubs, bars, evenementenhallen en sportscholen in Israël sluiten opnieuw hun deuren. En gisteren werd bekend dat ruim 30.000 mensen in dat land in quarantaine moeten. In de Franse stad Bayonne is een buschauffeur ernstig mishandeld toen hij een aantal mensen weigerde mee te nemen. Ze hadden geen kaartje en droegen geen mondkapje, wat wel verplicht is. De chauffeur die klappen op zijn hoofd kreeg, ligt in het ziekenhuis. Volgens een politiebron is hij door de artsen hersendood verklaard. Andere buschauffeurs legden na de aanval het werk neer. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Het weer wisselend bewolkt met verspreid soms pittige buien met kans op onweer. Het is 17 tot 20 graden en dan waait een stevige westenwind. In de loop van de avond en nacht vrijwel droog. Vannacht is het fris met minimaal tussen 7 en 12 graden. Morgen overwegend droog bij 17 tot 21 graden, maar s'avonds weer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de AWB. Er staat file op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen. De vertraging is daar 5 minuten. Ook 5 minuten op onthouden op de A22 bij IJmuiden. En 10 minuten vertraging op de N247 van Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Na 4 uur, welkom terug. Zandvoort op zaterdag, uur 3 alweer. Op zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling, een hele goede middag. We zijn er nog 1 uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie. Dus hou de radio aan op het geluid van Zandvoort. En uiteraard krijg je ook de startopstelling van de Formule 1 race van morgen. Verder krijg je ook nog, ja dat ga ik vast vertellen, want uh, heel traditiegetrouw trouw krijg ik inmiddels een heel stapeltje A4'tjes aan het begin van uh, uur drie. En dan zegt uh, Albert-Jan tegen mij, zoek het maar uit. Nee, je mag uitzoeken. Oh, je mag uitzoeken. Dus uh, ik zou zeggen, uh, gebruik uh, de, de muzikale tussendoortjes voor het uh, uitzoeken van het gedicht. En dan daar hebben we het over het gedicht, Ja, we hebben het over het, het over het gedicht. Om kwart voor vijf. Uh, ja, er zit Frans tussen, er zit Duits tussen en wat Nederlands. Dus ik zou zeggen, uh, leef je uit uh, Rob. Ik ga mijn best doen. Goed, zoals gezegd, dus kwart voor vijf het gedicht van de dag. Liefhebbers even, even spanning blijven, want uh, Rob is er nog niet uit. Maar kwart voor vijf is er weer zover het gedicht van de dag. Nou, kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report... met een uitgebreide terugblik op de kwalificatie. Eén ding verklap ik alvast. Uh, Max, start vanaf plek. Drie. Drie. Dus dat is, uh, ik denk, conform zijn verwachtingen ook. En uh, conform ook de tactiek die hij uh, heeft uh, gereden tijdens deze kwalificatie. Dus een uitgebreide terugblik op de kwalificatie... Uh, over op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Uh, morgen om drie uur, tien over drie. Ik vind het rare tijden dat die race dan begint, hoor. Tien over drie. Ik bedoel, niet gewoon drie uur. Maar ja, wie ben ik? Uh, wat gaan we nog meer doen? Het dier van de week. En we hebben deze week wederom... Uh, uh, gekozen voor Rex. Want er, was, was, er staat nog een hond in het uh, asiel. Maar die is inmiddels gereserveerd. Dus Rex moet er niet alleen blijven. Dus het wordt de tijd dat uh, Rex ook een, een dak boven zijn hoofd krijgt. Het dier van de week rond de klok van half vijf. Kort over vier Pit Report. Kort voor vijf het gedicht van de dag. En natuurlijk veel muziek. Ja, je doet niet het uh, zielige verhaal van David. Want dat is wel erg eigenlijk. Hè? Dat is wel heel erg. Er zit een gedicht tussen trouwens. Maar die kunnen uh, we... kijken het maar even... We gaan het in ieder geval hebben over Rex om half vijf. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Blijf lekker luisteren. Het geluid van Zandvoort. Met nu een nieuwe single. We gaan even rustig aan doen. Strohdown. I have feeling that you call me to say you're sorry. Instead, you just say it's my mistake. Are you waiting up a wall for the sake of something to say when I'm fine at the plate? And I'm just going to say you're. could say sorry but I don't have much to say you won't believe me anyway Sorry, but I don't have much to say, you won't believe me anyway De Nieuwe muziek vergeten we zeker niet te draaien. We de Maybreak en Slowdown. Zo dadelijk de Piet Report krijgt ook de startopstelling van de kwalificatie... of nee, van, van de kwalificatie hoe die geweest is. En de startopstelling van morgen van de GP van Oostenrijk...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 Bij de zaterdagmiddag van uh, CFM gaan we van oud naar nieuw. En van nieuw naar oud, je de Where is the Love. CFM, Race Radio, pit Report, pit Report. Inmiddels 17 over 4. Nogmaals een hele goede middag. En 17 over 4 betekent dat uh, Albert-Jan klaar zit voor de Pit Report. Normaal gesproken allemaal nieuwtjes uit uh, de Formule 1 wereld. Maar we hebben maar één nieuwtje en dat is uh, morgen de race, uh, Albert-Jan. Ja, en uh, de, daarvoor is natuurlijk de kwalificatie verreden. En die is als volgt verlopen. Max Verstappen start morgen als derde tijdens de Grand Prix van Oostenrijk... de openingsrace voor het Formule 1 seizoen 2020. Valtteri Bottas pakte vanmiddag pole position voor Lewis Hamilton. Verstappen begint de race zondag op mediums, zoals mijn collega Rob al opmerkte. De Nederlander kwam bij Q2 als enige van de deelnemers wel op mediums naar buiten... en klokte daarmee zijn snelste tijd. Nadat hij in de laatste ronde weer was geswi geswitcht naar softs kon hij kort voor het einde zijn voeten van het gaspedaal halen... nadat duidelijk werd dat hij verzekerd was van een plaats bij de beste team. Eerder in de kwalificatie noteerde Nederlander bij de derde... en tevens laatste vrije training de derde tijd. Dat deed hij op een nieuwe voorvleugel op zijn Red Bull... nadat er vrijdag in een tweede vrije training eentje was afgebroken. Tijdens de eerste twee vrije trainingen werd verstappen derde en achtste... Tijdens Q1 klokte Verstappen in 1.04024 de snelste tijd. Uh, Gio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Nicolas Laffiti, Kevin Magnussen en George Russell... moesten na de eerste kwalificatiesessie het veld ruimen. Q1 beloofde al vuurwerk, want de top 13 van de eerste sessies zat binnen een seconde van elkaar. Na Q2 viel het doek voor Esteban Ocon, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Daniel Fiat... en pijnlijk voor Ferrari, ook voor Sebastian Vettel. De Grand Prix van Oostenrijk is morgen de eerste Grand Prix in het seizoen 2020... dat eigenlijk een klein vier maanden geleden al van start zou zijn gegaan in Australië. Door het virus werden er vele races uitgesteld of helemaal gestrapt. Zoals natuurlijk ook, zoals u weet, de Grand Prix van Zandvoort. De start in Oostenrijk morgen is om tien over drie uur in de middag. Dus nog even de startopstelling... Op Paul Bottas, Valtteri Bottas. En als hij naar rechts in zijn spiegel kijkt, naar rechts kijkt, dan ziet hij daar Lewis Hamilton op een tweede plek. En als hij in zijn achteruitkijkspiegel kijkt, dan ziet hij daar op de plek drie Max Verstappen op een derde plek. En dan vierde Norris, Albon en PRS. Morgen tien over drie, de start van de eerste Formule 1 race van 2020 voor het raceseizoen van de Formule 1. En uh, ja, wij gaan, uh, wij gaan naar de 1, Ja, zo is het. En uh, gaan... uiteraard is de race wel live te volgen, hoor, bij uh, CFM. Bij onze collega's uh, Jelmar Koper en uh, Jaap Koper. Zij doen morgen Zandvoort op zondag. Met uiteraard ook uitgebreid de GP van uh, Oostenrijk. Die is hier uh, live gaan verslaan vanuit de studio aan de Torweg Tina. En ze hebben nog veel meer andere interessante onderwerpen. Dus ook morgen gaan luisteren tussen 2 en 5 naar CFM Zandvoort. morgen een hele spannende Grand Prix worden, Albert-Jan, met uh, masterstappen op P3 en dan uh, op de medium band. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat verlopen. Tien over drie, de race morgen. Gedicht van de dag, zijn we ook uit, dat wordt... Uh... Uh, een, een Duitse. Een Duitse, ja. Je, je, je hebt voor onze Duitse gasten gekozen. Ja, doe. Het, het heeft alles te maken met jij. Jij. Oké, okay, die hoor je om kwart voor vijf. Blijf luisteren. Vorige week hadden we de Clement Darius versie en ditmaal George Benson. Nothing's Gonna Change. If I had to live my life without you near me The days would all be empty The nights would seem so long With you I see forever over Oh wanneer ik hem draaide, zaterdag of uh, zondagmiddag... Mm -hmm. maar dan in de uitvoering van uh, Clementeiros. Maar dit was die andere van uh, George Benson... en Nothing's Gonna Change My Love For You. Ja, zo dadelijk het dier van de week. Maar eerst Major Tom...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 Four, three, two, one. Running perfect, starting to collect de single helemaal in een andere taal vloog. Niet te geloven, Pieter Schelling en Meetje, Tom. Betekent uh, dat jouw uh, gedicht van de dag zo dadelijk uh, ook in het Engels is? Of oh, houdt, zeg het maar, wat wil je? We houdt, ja, je vertaalt hem zo, dat, <laughs> dat weet ik wel. Nee, nee. Uh, we houden het gewoon op de Duitse festie, toch? Voor uh, onze Duitse vrienden die nou uh, massaal in Zandvoort uh, aanwezig zijn, toch? Ja, doen we. Oké. Okay. Nou, het is uh, half vijf geweest. We gaan hem doen, dier van de week. En uh, volgens mij zit Rex daar nog steeds op een uh, nieuw baasje te wachten. Ja, maar voordat we bij Rex uh, we gaan uh, aan, aanprijzen... Uh, allereerst nog even een wat triester bericht. Want de Duitse herder David, die onlangs uitgeput en zwaar verwaarloosd... bij het dier thuis werd ondergebracht, heeft het helaas niet gered. Samen met de schapendoes Goliath, die wel, is, uh, die wel een uh, thuis heeft gevonden inmiddels werd hij door de politie bij hun eigenaar weggehaald omdat hij niet meer voor ze kon zorgen. Ze waren er allebei heel erg slecht aan toe. De honden kampten met ontstekingen waren sterk vermagerd en zo goed als uitgeput. Om de operaties te kunnen betalen en beiden aan een nieuw baasje te helpen... startte het dierenthuis een crowdfundingsactie waarbij waar bijna 5000 euro werd opgehaald. Aanvankelijk leek het goed te gaan met ze, vooral Goliath knapte snel op... De situatie van David verslechterde de afgelopen tijd. En daarom was er geen andere oplossing meer dan hem uit zijn lijden te verlossen. En uh, op, dier, op de Facebookpagina van het dierenthuis kunt u nog een uh, bericht, be, uh, uitvoerig bericht uh, over de situatie van David herlezen. En uiteraard een reactie daarbij plaatsen. Uiteraard. Gaan we door. Want wie zit er nog wel in het dierentuin? Dat is uh, Rex. En uh, Rex stelt zichzelf even aan voor. Ik ben een mechelse herder, man van ruim negen jaar. U zult wel denken dat is zielig voor mijn leeftijd in het asiel zitten... maar mijn baasje was zo ziek en kon niet meer voor mij zorgen. Ik ben een hele vriendelijke hond naar mensen... en vergeet daarbij wel dat ik een beetje te groot ben om op schoot te zitten. Naast samen knuffelen ben ik ook nog best speels en luister ik naar als de beste... Kinderen woonden niet in mijn oude huis, maar volgens mijn baas was ik hier altijd heel vriendelijk naar. Mochten er kinderen in mijn nieuwe huis wonen, dan wil ik er graag wel even van tevoren even kennis mee maken. Andere honden, daar heb ik het helemaal niks mee. Zolang ze uit mijn buurt blijven, kan ik ze netjes negeren, Maar zodra ze te dichtbij komen, laat ik wel weten dat ik daar geen zin in heb. Buiten loop ik wel heel netjes aan de riem, mits je duidelijk bent. Ik ben nu toch eenmaal een echte herderman. Als je niet duidelijk bent, profiteer ik daar gewoon lekker van. Bij mijn vorige baas liep ik aan een, uh, een anti-trektuig... omdat ik kan vergeten dat er aan de, iemand aan de andere kant van de riem loopt. Hier op het terrein loop ik netjes aan de halsband zonder te trekken. Een simpele nee of even stilstaan is vaak al voldoende. Het ligt natuurlijk altijd uh, aan de baas hoe ik mij gedraag. Maar bij de juiste baas zal ik voor de volle 100% mijn best doen. Zo houd ik je goed in de gaten en wil ik, altijd, wil, wil ik wat voor je doen... en ben ik nog actief en ga graag samen met mijn baas op stap.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 En ik in mijn vorige huis gewend was om de tuindeur zelf open te maken als ik moest plassen. Die heeft af mij uh, ruimte, uh, een ruime mand voor mij klaarstaan. En die wil mij graag adopteren. Want waar verblijf ik momenteel? Ik verblijf momenteel in het dierenhuis Kermeland, Keeselstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420 Maar kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Rex verdient een thuis. Dankjewel Albert-Jan. Inderdaad, uh, ga naar het uh, Kennemer dierenhuis voor uh, Rex of andere leuke dieren die daar wachten op een uh, nieuw baasje. Het Dier van de Week elke zaterdagmiddag rond uh, half vijf bij CFM. We gaan weer lekker dansen op de zaterdagmiddag. Pas een klein beetje op voor de zaterdagavond, stappenavond bij ZTV Zandvoort. We hadden de Novo Band, ja, een beetje uit de jaren 80, een Nederlands bandje. Die een aantal leuke singles hebben gemaakt, waaronder deze Let's Go Dancing. Morgen Zandvoort op zondag met collega's uh, Koper en Koper. Jelma Koper en uh, Jaap Koper. En uh, zij gaan onder meer met uh, Menno Timmerman praten. En dan gaat het over een. Uh, Straatfestival uh, uh, van straatartiesten in Haarlem volgende week. En Menno die gaat er alles over vertellen in de uitzending van Sanford op zondag. Verder een gesprek met uh, Nick Drommel. En dat is uh, de man zeg maar, die uh, ervoor heeft gezorgd... dat er uh, meer dan 200 handtekeningen zijn uh, opgehaald voor het uh, skateplein. Ja. Dus dat morgen bij uh, Sanford op zondag. Bij ons zometeen het gedicht. Kom op de eerste Dat was Madonna uit haar beginperiode en La Isla Bonita. Ja, wij krijgen zo nu en dan ook een verzoekje binnen, albert -Jan. En ja. deze ook, hè? Geheel in de stijl waar je wat voor muziek nu aan het draaien zijn. Ja, maar de, deze, deze luisteraar die laat zich na jarenlang achterstallig onderhoud... eindelijk door de tandartsassistenten naar de tandarts brengen. Nou, daar komt hij aan. Succes sterker. Zet hem op.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 Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Is altijd lente in de ogen van de de Ja, ik kan wel zeggen, dan uh, valt oh, best wel mee. Ik heb het ook een tijd gehad, weet je wel. Nou, dit hele jaar moest ik naar de tandarts. Ja. Ongeveer twintig behandelingen verder, weet je wel, na zoveel jaar. Ja, joh, maar het kan ook meevallen. Ja, dus, uh, Vandaar bij dat soort patiënten dat die tandartsassistenten altijd zo breed lachen. Want de salaris staat weer voor een paar maanden. <laughs> wat wat denk jij dan? Dat uh, komt wel goed hoor. Ja, dat komt wel goed. Je hoorde Peter de Koning en het is altijd lente in de ogen van de tante.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 Seit wir uns kennen, ist mein Leben bunt und schön. Und es ist schön, nur durch dich. Was auch geschehen mag, ich bleib bei dir. Ich lass, ich lass dich niemals mit dem Stich. Du, ich will dir etwas sagen, was ich noch nie zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb.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 niets kan mich trennen van dir. Nur du, du alleen kanst mich verstehen. Nur du, du darfst nie, nie meer van mir gehen. Het mooie gedicht van de dag, Doe. Dankjewel Albert Jan, hij was mooi. Speciaal even voor alle Duitse toeristen hier in Zandvoort. Hartelijk welkom en uh, leuk dat jullie er zijn. En ik hou het gewoon bij de tijd los. Weer komen. Uh, <laughs> ja. okay. nou, kom hem. Jawel. Oké. Nou, dat komt hier aan, hè. De hits. Die een klein beetje hoort bij dit gedicht van de dag. Doe. In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 Ich habe auf der Welt du bist alles was ich will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 Stein du Du darfst nie mehr von mir gehen Du Ich will dir etwas sagen was ich noch zu keinem anderen Mädchen zu keinem anderen Mädchen gesagt habe de moet Zijn wij toch lekker uh, internationaal hè? bij uh, CFM uh, Albert-Jan. Jouw gedicht uh, van de dag. Jij, oftewel Doe, stond er uh, keihard uh, op daar uh, in, uh, in Duitsland. Ja, bij... Uh, en uh, bij uh, collega Cor Dreyer, die daar uh, werkzaam is... en uh, ze hebben genoten van je gedicht. Moest ik even doorgeven bij deze. Oh, nou, hartelijk dank daarvoor. Ja. Dat doet mij deugd. Ja, toch? Ik ben te boeken, hoor. Ja, je ja, bent te boeken. <laughs> Heel goed. Nou ja, erachteraan draaien we Marillion en uh, Kelly... En het zit er alweer op voor ons. Ja, dit was uh, ja, drie uur lang weer uh, live vanaf het uh, Mediapark aan het Olweg. Zo is dat. Zfm-live.nl. Had je live kunnen meekijken. En uh, om zes uur uh, Entertainment for You. Ja, met Fred. Hij ja. is er weer. Fred, Fred, hij is er weer. Gezellige Nederland. Nederlandstalige muziek afgewisseld met de andere platen uiteraard. Ja, dus uh, uurtje non-stop en dan is Fred, hij er weer. En je wordt een beetje opgewarmd door de non-stop Entertainment for You tussen vijf en zes... Klopt. En wij zijn er volgende week weer, want morgen nemen we een dagje vrij even naar Oostenrijk toe. Ja, morgen dag uh, dagje Formule 1. Hè? Dus zo uh, is dat. Koper en dat. koper nemen de honneurs waar. Precies, heel veel plezier bij Koper en koper. Koper en koper. <laughs> dat, is, dat is een titel voor een radio Ja, toch? Koper, ja. En koper. koper en koper. Jongens, in ieder geval uh, continuï continuïteit gewaarborgd bij uw enige echte lokale, onafhankelijke. Radio Omroep ZFM. Gooi er nog wat bij, uh, Alvert-Jan. <laughs> me... Altijd origineel, transparant. transparant. <laughs> <laughs> Noem Achu maar op. <laughs> Wij zeggen bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En uh, dan zijn we er weer. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.